Ik ben hier kwalijk, meneer Beert, maar hij kon zijn gouden papieren niet vinden. En nu hebt u ze gevonden. Ja, gelukkig wel. Ben jij ook zover? Ik was al zover. Dan kunnen we beginnen. Ik neem aan dat ieder van u, het, net als ik, een zeer geslaagde bijeenkomst vond, zaterdag. Heel geslaagd. Ik heb weer een paar heel belangrijke contacten gehad. En zulke aardige mensen. Dat was ook mijn indruk. Ik vond het matig, een matige opkomst. Matig? Matig. Ik vraag me af of we op deze manier mee door moeten gaan. Dit is verloren tijd. Eerlijk gezegd vond ik het zelfs een sof. Nee, wat kwam er nou helemaal uit? Maar een sof kunt u toch niet zeggen, meneer Aansing. Wat die meneer met die ongelukkige nek, meneer Abbas over zijn jeugd op de boerderij vertelde, dat moet toch ook voor u heel interessant geweest zijn? Mevrouw Moederman, neemt u mij niet kwalijk. Ik wil niemand beledigen, maar daarvoor hoeven ze toch niet met z'n tienen naar Rotterdam? Precies. Tien mensen voor twintig correspondenten, dat staat in geen verhouding. Dat hadden er twee kunnen zijn. Twee is voldoende. Het waren er geen twintig, meneer Balk. Het waren er vijfentwintig. En we waren met z'n acht. Vijfentwintig dan? Dat maakt geen verschil. Maar hoe willen jullie dan met onze correspondenten in contact komen? Ik heb deze persoonlijke contacten juist altijd verschrikkelijk belangrijk gevonden. Wij moeten het inderdaad hebben van de... Persoonlijke contacten. Daarom ben ik juist ook zo blij, dat mevrouw Moederman er nu bij is. Maar dit kun je toch geen persoonlijke contacten noemen, zeven mensen achter een tafel die één voor één geleerde praatjes staan te houden, dat zijn toch geen persoonlijke contacten? Dat is alleen maar om te laten zien hoe belangrijk wij zijn. Onzin! Die praatjes, daar kunnen ze tenminste nog wat van opsteken. Persoonlijke contacten legt u in de pauze. Ja, zo zie ik het ook. In de pauze kun je met de mensen praten. Ja, dat kan ik niet. Die pauzes vind ik <laughs> verschrikkelijk. Het straalt van u af. Ja, dat zal wel. Ik heb mij wel afgevraagd waarom u een zaaltje in het centrum hebt gehuurd en niet bij het station. Nu was de opkomst wel heel matig, minder dan we gewend zijn. N dit was maar door de VVW aangeraden. Misschien dat u daar een volgende keer wat beter op moet letten. Want ik vond het inderdaad ook een zeer matige bijeenkomst. Misschien wel de slechtste die we ooit gehad hebben. Rotterdam is ook wel erg groot. Misschien kunnen we de volgende keer toch beter een wat kleinere plaats uitzoeken. Is Beerta er niet? Dag, meneer Hettenma. Meneer Beerta is naar Middelburg. Hij zal niet naar Middelburg zijn. Nee, maar ik was toevallig in de buurt en uh, ik wou eigenlijk eens in je kaartsysteem kijken. Dat kan. Wat wilt u weten? Oh, niet iets in het bijzonder. Het is meer om eens te kijken hoe het is opgezet. Dat is het. Welke indeling heb je gevolgd? Het heeft geen indeling. Het is een trefwoordencatalogus. Maar dan heb je toch een lijst van trefwoorden. Nee, in principe staat ieder woord erin. Nou, ik zoek nu buxus, maar dat staat er niet in. Een ogenblik. Buxus. Zie palm. Nu staat het erin. Nou, en wat betekent dat nou? Dat u bij palm moet kijken. Slachtig is het wel. Had dat niet wat eenvoudiger gekund? Ik zou niet weten hoe. U vond die opmerking van mij zaterdag dat het een verloren middag was, cynisch? Hoe kom je daar nou bij? Dat zei meneer Beerta. Je vond het een aardige middag. Nee, dan is het goed. Dan heb ik het verkeerd begrepen. Je kaartsysteem hoeft nog wel een ordenende hand. Annegien Ansing. Nicolien Koning. Dag, Annegien. We, we hebben een bos bloemen voor jullie meegebracht. Voor je nieuwe huis. Dank je. Als jullie je jassen soms willen ophangen... daar is een kapstok. Ja. Zo zijn jullie daar. Dag, Nicolien. Kom erin, zou ik zeggen. Laat jij ze de kamer zien, Hendrik. En dit is dan de woonkamer. Ja, hij is nog niet helemaal ingericht, hoor. Maar je kunt het je wel voorstellen. Mythische mm. kamer. Je ziet, ik ben nog bezig een boekenkast te maken. Wil jullie een borrel? Ja. Graag. Een oude? Wat je hebt? Voor mij een oude. Ik zal kijken. Wel een mythische kamer. Hm. Ja. Groot. En hoog. Mm -hmm. Heb je geen neven gekocht? Dat hoef ik toch niet te doen. Ik had je toch gevraagd? Nou, het is er niet. Er is geen jeneven. Nee. Het spijt me wel, maar die jeneven is op. Maar er zijn nog wel twee flesjes bier. Bier is ook goed. En jij? Ik drink op het ogenblik niet. Ik werd er de dik van. Van drinken word je toch niet dik? Nicolien, jij misschien niet. Maar ik wel. Ik schijn daar aanleg voor te hebben. <laughs> kun je nog wel. Dank je. Jullie kunnen aan tafel. Als jij dus je nog eenmaal Hendrik? Zelfs bier hebben? Wat jullie wilt? Waar wil je ons hebben? Ga maar ergens zitten hoor. Doe het er niet toe waar. Gaan jullie hier gaan? Lekker. Ik hoop het. Was dit de bedoeling? Nee. Natuurlijk niet. Je had het in een suco moeten doen. En het vlees dan? Het vlees is voor morgen. Dat wist ik niet. Neem hem wel weer mee. Nee. Laat nou maar Lof met hondenlap en aardappelen, dat eten de ouders van Nicoline altijd op zondag. Mijn ouders ook. En dan Nou, Dat weet ik niet hoor. Ik geloof dat die maar wat doen. Wat vind je van de ouders van Hendrik? Oh, niks bijzonders, hoor. Heel ja, gewoon. Heeft hij geen autoritaire vader? Daar heb ik niks van gemerkt. Ik denk dat dat meer jouw probleem is. Mijn probleem is dat van de oudste zoon. Jou trouwens ook. je zonen verbeelden zich altijd dat ze te weinig liefde hebben gehad. Hebben ze natuurlijk ook. En de rest van hun leven hebben ze daar vrokken over. Geloof ik niks van. Dat Hendrik te weinig liefde heeft gehad. Voor mij geldt dat ook niet. En voor mij? Ik weet het niet hoor begrijp jij dat ik vroeg buitenrust het te maken toen in Rotterdam of je het geen verloren middag had gevonden dat heeft hij aan Beerta overgebracht en Beerta verwijt mij nu dat ik hem daarmee ben afgevallen dat zou ik niet gezegd hebben omdat jij nooit wat zegt ik weet niet of ik nooit wat zeg. Dus je vindt dat Beerta gelijk heeft? Buitenrust Hertema is lid van de commissie. Ik kan dat van Beerta wel begrijpen. Addergin heeft de pest aan ons. Denk je? Dat heb je toch zeker wel gemerkt? Nee. Waarom merk je dat dan? Ach, maar, maar dat merk je toch? Zoals ontvanger werden... Was niet eens je never in huis? Terwijl Hendrik bij ons altijd zo onthaald is. Ja. Ze hebben toch ook nooit iets gezegd van die bloemetjes... die we toen uit de Auvergne gestuurd hebben? En de bloemen die ik meegebracht heb... heeft ze gewoon in de keuken laten staan. Och, ik had spijt als haar op mijn hoofd. Waarom zou dat zijn? Ik denk dat ze vindt dat we een verkeerde invloed op Hendrik hebben. Zo'n vrouw wil natuurlijk oh. kinderen. Die wil geen man die drinkt en over zulke dingen praat... Misschien. Een groot verlies heeft ons land, ons volk en ons koningshuis getroffen. Tot onze diepe droevenis moeten wij berichten dat heden nacht om één minuut voor enen hare koninklijke hoogheid prinses Wilhelmina in haar slaap is overleden. Het overlijden van hare koninklijke hoogheid prinses Wilhelmina heeft in het hele land diepe indruk gemaakt. Dadelijk, na de eerste berichten over het verscheiden van onze vroegere vorstin, werd aan vele particuliere huizen en gebouwen de vlag halfstok gehezen. Ook van de openbare gebouwen en bedrijven hing weldra in de grauwe morgen de nationale driekleur halfstok. Het ziet er ernaar uit, mevrouw de voorzitter, dat mevrouw Haan zich zal neerleggen bij een besluit om de heer Ansing te belasten met het onderzoek naar het boerenwerk. Hier, hier. Een belangrijke mededeling. Maar we zijn er nog niet. Kan ik daarbij nog behulpzaam zijn? Ik wil maar zeggen. Het lijkt mij beter om dit behoedzaam te spelen, mevrouw de voorzitter. Oh, maar toch niet al te behoedzaam, meneer de secretaris. Want ons kent ons, niet waar, enzovoort, enzovoort. Ik ben inderdaad behoedzaam. Maar dat kan soms ook wel eens nodig zijn. En wat houdt dat precies in? Boerenwerk? Misschien dat de heer Koning daar beter op kan antwoorden, mevrouw de voorzitter. Het idee om Ansing die opdracht te geven is van hem afkomstig. Oh ja, meneer Koning, u hoort het. Volgens meneer Beerta weet u er meer van. Niet zoveel als Ansing. Ja, hoor eens, zo blijven we aan de gang. Ik bedoel maar. En Ansing is er nu niet. Het komt erop neer dat hij onderzoek gaat doen naar de boerentechnieken en boerengereedschappen. Mevrouw de voorzitter... Ik heb het ontwerp van de vragenlijst over het dorsen dat de heer Ansing voor deze vergadering gemaakt heeft doorgenomen. En ik moet u zeggen dat ik zeer onder de indruk ben van de kennis die de heer Ansing zich in korte tijd verworven heeft. En daarom ondersteun ik dit voornemen van harte. Ja, daar sluit ik mij graag bij aan. Voor zover ik dat kan beoordelen, lijkt het ook mij een gedegen werkstuk, mevrouw de voorzitter. Maar net als collega Buitenges maar heb ik toch ook wel behoefte aan een nadere motivering. Waarom wordt nu juist dit onderwerp aangesneden terwijl er zoveel andere onderwerpen eveneens op nadere bestudering wachten? Onderwerpen die misschien meer op ons terrein liggen. Meneer Koning, u hoort het. De heren willen nadere motivering. Ja. Eén van de afleveringen van de atlas moet over het boerenwerk gaan. En als er één onderwerp is waarbij je duidelijke cultuurgrenzen kunt verwachten... dan is het dat wel. Nou, misschien zie ik dan niet zoveel in het onderzoek naar cultuurgrenzen. Hey, ik zou het interessanter vinden als we het onderzoek deden naar het gedrag van de mens. Ja, de mens. Wie interesseert dat niet? Maar is dat ook onze opdracht? Misschien kan de secretaris ons daar nader nou over inleiden. Secretaris... Onze opdracht is inderdaad het onderzoek naar cultuurgrenzen, mevrouw de voorzitter. Wat niet wegneemt dat de mens ook voor ons heel belangrijk is. U hoort het, de mens is ook belangrijk. De kwestie is dus opgelost nog iets.